10 uur, Juris Stubinitski met het NOS-journaal. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd... de wapenstilstand na te leven. Het bestand wankelt. Er komen berichten uit Syrië dat het leger aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Homs. En tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan. Er zijn VN-waarnemers onderweg naar Syrië om toe te zien op het bestand. Bij een ongeluk op de Van Brienoordbrug in Rotterdam is een dode gevallen. Er is een zwaar gewonde en er is ook iemand licht gewond geraakt. Aan het begin van de avond botsten drie auto's op elkaar bij de afslag Feyenoord. In één van de auto's zaten twee mannen die teveel hadden gedronken. Ze zijn aangehouden. Het is nog onduidelijk of ze het ongeluk hebben veroorzaakt. Israël vindt het onbegrijpelijk dat het internationale overleg over het Iraanse atoomprogramma pas over vijf weken verder gaat...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 De Himalaya-gletsjers staan al jaren in de belangstelling... na een rapport van een VN-organisatie. Daarin stond dat het ijs in die regio in 2035 zou zijn verdwenen. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een wuit... worden dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer door een technisch onderzoek na een ongeluk. Naar verwachting is de weg om 12 uur weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durft u het aan? De 13-jarige Jozef uit Oeganda wordt blij van zijn geit.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 Goedenavond. We kijken terug op een lange en vooral prachtige sportdag. Die begon met de marathon van Rotterdam, waar Miranda Boonstra in het persoonlijk record de Olympische spelen op 8 seconden miste. Als ze moeten me echt laten gaan, echt, dat zou echt heel lullig zijn, doel. Als ze moeten me echt laten gaan, echt. De Amsterdam Gold Race werd gewonnen door een trotse en totaal onverwachte Italiaan, Enrico Gasparotto. Voor mij. is uh, after 2005 uh, when I won the Italian championship is another big victory we praten straks uitgebreid over die Amstel Race met Bart Voskamp... en met Ronald van der Geer over het voetbalweekend. Ajax blijft koploper en lijkt onoverwinnelijk. Dat moeten we nog steeds uitstralen. Elke wedstrijd weer moeten we hetzelfde brengen. Dan is de kans uiteindelijk groot. En dan ben ik ervan overtuigd dat we kampioen worden. En verder staan we stil bij de Swim Cup in Eindhoven... waar de Olympische zwemploeg zijn bijna definitieve vorm kreeg... en waar Anomi kromo op niet mis te verstaande wijze duidelijk maakte... dat ze opgaat voor drie maal Olympisch goud in Londen. Tot elf uur is dit... Langs de lijn. Ajax heeft deze week een grote stap gezet richting titelprolongatie. Woensdag werd er met 5-0 gewonnen in Heerenveen. En vandaag was de ploeg van Frank de Boer met 3-1 te sterk voor de graafschap. Het gat is vier wedstrijden voor het einde van het seizoen zes punten of meer geworden op de concurrentie. Doordat die concurrentie in de laatste fase opnieuw punten liet liggen. De punt van de 16, Rozaal is met een voorzet, daar komt Ver en daar is Esteban met de wereldredding. Chathalie brengt opnieuw in en Bayrami, 2-2, 2-2 FC Twente door Emir Bayrami. En zo is het een Houdini act van FC nou, Het voelt niet als een Nederlander. voor als een gelijkspel, maar uh, we hebben wel uh, de winst binnen handbereik gehad. Maar dat gaat fijn, de wedstrijd duurt uh, 2 keer 45 met wat extra tijd en... Uh, die heeft Twente goed benut. En RKC pikt hier geen doelpunten weg. Hij pikt hier geen punten weg. Is gewoon een betere ploeg vanavond gebleken. Dan PSV uit Eindhoven als We well, hadden hier uh, moeten winnen en dat is niet gelukt. Wat betekent dit voor dit seizoen? Nou, dat we de titel wel in uh, ons hoofd kunnen zetten. Uh... De laatste mogelijkheid voor Nak Bal voor het doel. Oh, daar komt -ie. hij. Hij <laughs> is erin. Het is 2-2. Ongelooflijk. The biggest oh. frustration you can ever. Ik heb twee by the last kick of the game. Maar ik heb dat down to Jonge spelers niet weten hoe te winnen. En PSV verslaat in een curieus maar uitermate vermakelijk duel... op een uh, avond in Eindhoven AZ met 3-2 door een goal in de laatste seconden van Tim Matas. Ik heb uh, nog niet zo lang geleden ook een wedstrijd gehad waarin je op het laatste moment een goal tegen kreeg. Dat was toen een gelijkspel. En uh, nu kost het je zelfs het gelijke spel. Er is wel eens een keer een kampioen weggegeven op de laatste speeldag... Hè, met de AZ in de hoofdrol. Dus in die zin uh, is er dan niks beslist. Maar je maakt het jezelf heel erg moeilijk. Want ik vind dat we de afgelopen drie, vier wedstrijden... gewoon te weinig punten hebben gehaald. Ronald van der Geer is aangeschoven zoals elke zondagavond. Ronald, het was met weekendje weer wel. Met doelpunten in de laatste seconde. Ja. Die heel belangrijk waren ook. Met name voor de strijd bovenin. De concurrentie van Ajax heeft dus opnieuw punten laten liggen. Dat gebeurde in de midweekse speelronde ook al. Het aparte is dat we precies een week geleden we nog zeiden... dat de competitie heel erg spannend was. Ja. En dat de grote vraag was wie gaat het beslissen en op basis waarvan. Nou ja, die vraag kan ik je nu stellen, op basis waarvan heeft Ajax het inmiddels beslist. Op basis van de tegenstanders. Uh, de, nou ja, Ajax heeft zelf gewonnen. Ja. Daar begint het natuurlijk mee. Ja, hè. Voor we de tiende zware, keer op rij. Voor de tiende keer op rij. Uh, de negende overwinning was, uh, was die op Herenveen van de week. En dat leek een zware wedstrijd te worden. En mede daarom uh, vertelden we toch ook allemaal tegen elkaar... nou, het blijft bijzonder spannend... want Ajax moet nog maar even zien te winnen nou, in Herenveen. Ja. Nou ja, dat ging uiteindelijk kinderlijk eenvoudig. Uh, met dank aan Herenveen uh, aan, aan zelf. Ja, en het verschil wordt echt gemaakt door de club die een serie maakt. Dat hebben we dit seizoen heel vaak gezegd... En Ajax heeft die serie gemaakt. En geen enkele andere club is erin geslaagd... om zoveel wedstrijden achter elkaar te winnen. En zie daar, dan staat Ajax ineens uh, los. Zes punten, terwijl we al een paar keer afscheid hebben genomen van de club. Dus het enige wat je kan zeggen is... de tegenstanders, die andere vijf, hebben punten gemorst. En Ajax is, is, is ja, gewoon doorgegaan. De trein is op stoom gekomen. Geen punt laten liggen. Ja, en dan sta je bij nu nu staat. Ja, wat ongelofelijke eraan is dat als je zes kanshebbers hebt... dat er dan vijf van de zes het laten afweten. Ja, dat is, dat is wel onverklaarbaar. Dus Je zit natuurlijk... Een een paar broedermoorden bij, hè? Ja. We hebben natuurlijk van de week, uh, of gisteren, AZ-PSV. Nou ja, dat, dat leek een gelijkspel te gaan ja. worden. PSV vermoord, AZ, uiteindelijk. Nou ja, AZ is natuurlijk eigenlijk wel de loser van de afgelopen weken. Leek met prachtig voetbal op weg naar een kampioenschap. In elk geval voorronde Champions League plaats. Maar een 2-2 tegen AZ, een 2-2 tegen Twente... en een 3-2 verlies tegen PSV zorgt ervoor... dat de Alkmaarders er in elk geval uh, uit zijn. Ja, dan uh, PSV dat ineens midweeks gaat verliezen van RKC... waar niemand rekening mee... Uh, Mee zou houden. Nou ja, dat zijn alle, de, de, het lijkt wel alsof de druk te groot is geworden, maar we, we hebben natuurlijk al eerder dit seizoen gezegd: er is geen ploeg met een stabiele prestatiecurve en het nee, zou dus heel je gek vraag zijn. Je dat... bijna af waar zit de druk nog? Want iedereen accepteert eigenlijk dat het een, een, een, ja, nou, een raad, misschien... slecht seizoen is. Ja, maar dan... misschien is het de druk ook wel niet. Misschien is dit gewoon wat er in dit seizoen gebeurt. En de enige die gek genoeg met alles wat er gebeurd is in Amsterdam bovenuit weet te komen is Ajax. Dat stoïcijns doorgaat en de rest is allemaal bezig met, ja, met met, met prestaties, met, met uh, wel goed, niet goed... En, en gewoon niet stabiel zijn. En dat is natuurlijk toch het verhaal van dit seizoen. Want Ajax heeft nu, even kijken, 64 punten. Dat is natuurlijk buitengewoon weinig na 30 ja. wedstrijden. En dat geeft ja. aan wat er, wat er dit seizoen gebeurd is. Iedereen kon van iedereen winnen. Niemand is stabiel geweest. Ja, en dan, dan krijg je dit. Moraal van dit verhaal? Zorgen dat er genoeg heibel in de tent is... dat de spelers denken, ach, we zien wel hoe het seizoen afloopt... en dan dus zonder enige druk kampioen worden? Nou, daar <laughs> lijkt het wel op. Want wat gek genoeg, het is natuurlijk... Uh, het onrustigst geweest in Amsterdam. Ja. Met spelers. En daar zijn er, ja, niet vergeten veel blessures geweest. Hè? Want Ajax heeft uh, ook dit jaar er weer voor moeten kiezen... om uh, jongens uit de tweede te laten debuteren... Uh, in, in grote wedstrijden met, met jongetjes van 17 als rechts- en links- of linksback gespeeld. gespeeld. Centraal van Rijn is bijvoorbeeld erbij gekomen. Er waren grote mensen niet dit Elke seizoen. Elke keer andere spelers. Elke maar keer andere aantal spelers. Ingezet. Ja, maar, ja, maar uiteindelijk komt het wel goed omdat je gewoon elke wedstrijd wint. En misschien wel geluk gehad in het programma ook. En wat IJs natuurlijk nog altijd wel heeft... is dat de tegenstanders naar de arena gaan met een idee van... ja, daar gaan we toch niet winnen. Dat zag je vandaag bij de Graafschap eigenlijk ook wel een beetje. Nou ja, daar heeft IJs misschien ook wel gebruik van gemaakt. Maar ook belangrijke wedstrijden wel gewonnen in die slotfase. En ja, dan sta je dus waar je nu staat. Even de cijfers om het te staven wat we allemaal vertellen. Ajax heeft nu 64 punten. De nummer 2 heeft zes punten minder. AZ, de nummer 3 Feyenoord heeft ook zes punten minder. Ja. En eigenlijk mag je zeggen, die hebben zelfs zeven punten minder... Want Doelstal die zijn uh, ongelooflijk verschillend. Hè? Ajax plus 50. Ja. AZ en Feyenoord plus 28. Ja, ze en zitten ongeveer in in gelijk in het, het aantal tegendoelpunten. Alleen Ajax heeft ontzettend veel gescoord. Meer gescoord, ja. Dus, dus eigenlijk moeten er nog zeven punten worden ingehaald. door deze twee clubs in de laatste vier wedstrijden. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Kijk, kijk naar het programma van Ajax. Uh, speelt thuis tegen Groningen. Nou ja, Groningen hebben we vandaag gezien. Verliest zelfs in eigen huis van Roda. Dat gaat natuurlijk geen vuist maken in de arena. Kijk, waar het nog wel mis kan gaan is uit bij Twente. Dat is zo'n wedstrijd waar Ajax best zou kunnen struiken. Ja, maar dat maar ja, mag dan niet. Dus ja, gezien de ja. marge mag Ajax-Best nog een keer struikelen. Dan VVV thuis, Nou, daar heb ik vandaag zelf naar gekeken. Uh, uit bij Utrecht, dat gaat het niet worden. En Vitesse uit, dan is het al beslist. En, en, ja, dus, dus en dan, ik, dan nog gaan we ervan uit dat de concurrentie alles wint. Hè? Want, en dan gaan we ervan dat is hoe nou, het spannend zou kunnen nou ja, worden ja, Precies, precies. Ja. en terwijl AZ bijvoorbeeld als concurrent... Kijk, die spelen weer tegen elkaar. Feyenoord en AZ spelen over uh, anderhalve week tegen elkaar. Nou ja, daar gaan we natuurlijk ook. één ploeg maar met de punten ja. aan de, aan de ja. wandel. Dus ja, nee, het is gewoon gebeurd. Dit, dit is duidelijk, de strijd gaat nu om de tweede plaats. En niet meer om het kampioen. Het gaat er alleen nog om wanneer Ajax kampioen ja. wordt. Over die tweede plaats zometeen. Nog even naar de wedstrijd van Ajax van vandaag. Dirk Boerichter stond na lange tijd weer in de basis en hij bekroonde dat met twee doelpunten. Ja, ja goed. Ik sta toevallig op de goede plek en, uh, en uh, ik krijg twee keer een bal van mijn voeten nogmaals en het is dus gewoon uh, aannemen en, uh, en schieten. Kan niet meer misgaan hè? Als goed is niet, maar goed, je bent pas kampioen om je die schaal hebt. Zo, die is, die is eruit. Ja, nou nee, goed, uh, ik ben daar nuchter genoeg voor. Je moet niet nu al gaan juichen terwijl je nog niks hebt. Je moet pas juichen als je de schaal binnen hebt. Wat zou jouw ideale persoonlijke scenario zijn tot en met uh, mei, juni, juli? Kampioen worden. En Nu misschien met het EK mee, maar... Mm -hmm. <laughs> dat is niet aan mij. Dat mag je heel fluisterend zeggen. Ja, nee, goed. Ik ben er eerst nog niet echt mee bezig, maar dat zal natuurlijk wel een droom zijn. Hij ja. zegt het een beetje wegmoffelend. Hè? Misschien met ik aan mee. Het was leuker geweest als hij daar een statement had gemaakt. Ik bedoel, dat ja. statement van die Beker, dat geloof ik wel. Dat ja. je het als kapioen met als je de schouder in handen ja. hebt. Maar hij zegt het wel. Kijk, het is natuurlijk een enorme pechvogel eigenlijk, deze jongen. Hij is, is van RC naar Ajax gekomen, direct in basisplaats. Deed fantastisch, werd opgeroepen voor Oranje. Is zelfs daar maandag in Noordwijk in geweest, maar hij moest toen toch afhaken vanwege een rugblessure die hem uiteindelijk maandag. Aan de kant heeft gehouden. Dus ja, hij heeft er wel een beetje aan geroken. En, en ja, maar waarom zou hij niet mee kunnen? Nou, dat, dat is de grote vraag. Dus het gaat wezen even... dat hij nu binnen een week alweer van grote waarde is. En hij is een traditionele linksbuiten. En daar zijn er natuurlijk niet zoveel van. We hebben wel van die van die, die meer op het middenveld spelen. Maar hij is een traditionele linksbuiten die zeer doelgericht is. snelheid in huis heeft. Dus nee, het zou zeker iemand zijn die van waarde zou kunnen zijn in de selectie. Alleen, ja, inmiddels is er natuurlijk veel gebeurd... sinds hij voor het laatst is opgeroepen door, door Bert van Marwijk. En het is nog maar even de vraag... Of die, uh, of die überhaupt in aanmerking komt. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij misschien wel in een voorselectie terecht komt. En dat hij in elk geval wel in de beginfase meegaat. Ja, en dan is, het, uh, dan is het aan hem. Kijk wat er in elk geval aan voordeel aan hem kleeft. Hij is hartstikke fit. Want hij heeft natuurlijk maar ja. weinig gespeeld. Hij heeft uitverlust. de arts getraind. En ja, dus hij is, is uitgerust. En ja, hij kan wel iets toevoegen aan het elftal. En hij kan nu vier wedstrijden lang nog laten zien wat hij in zich heeft. Precies. Ja, dan naar de rest. Want daar is het nog wel heel erg spannend. 58, 58, 57, 57, 57. Dat zijn de punten van de nummers 2 tot en met 6. Ja, is er nog iets zinnigs over te zeggen na deze week? Het, het grappige is dat uh, Feyenoord had eigenlijk tweede moeten staan. En niet AZ. Uh, Als ze met 5-0 gewonnen hadden. 4-0 was ja. genoeg geweest. Eén ja. goal maken en ze hadden er uh, boven gestaan. Dat geeft psychologisch volgens mij weer, wel weer iets moois. Nou ja, dat is niet gebeurd. Uh, nou, wat ik net al zei. Asset en Feyenoord gaan nog, uh, gaan nog tegen elkaar spelen. Ja, en je ziet toch ook aan, aan... Ik bedoel, Ajax speelde ook niet goed hè, vandaag. Maar de manier waarop Twente toch ook weer weggeeft... in die wedstrijd tegen, tegen NAC gisteren. NAC nog hè, mogelijk. Krijgt. Twente komt ook niet tot acceptabel voetbal. En het is aan de individuele klasse van Luc de Jong gisteren te danken. Dat er uiteindelijk er nog een punt wordt overgehouden ja, aan ja, ook die, Dat, aan dat die hoort wedstrijd. bij een toploeg natuurlijk, dat soort spelers. Ja, maar... Dat klopt, dat klopt. Maar een topploeg heeft ook een topploeg. En je ziet dat ze aan het, aan het, aan het worstelen zijn. Met, met de vorm. Het gaat natuurlijk helemaal niet zo ja. lekker onder ja. McLaren. En deze ploeg straalt niet heel veel zelfvertrouwen uit. En AZ, het lijkt er een beetje op, hoewel we altijd hebben gezegd. AZ oogt het meest fit dat AZ er een beetje doorheen zit. Want als het misgaat, gaat het toch steeds in die slot. Fase mis. En dat is toch een koste. Dus, dus, dus als ik jou goed begrijp, dan moeten we op zoek naar wie op dit moment mentaal het sterkste voorstaat. En dat is dan toch misschien Feyenoord. omdat al die andere clubs klappen hebben gekregen. Dat denk ik. Ja. En, en, en zelf ook niet echt zien zitten. Hè? Als je nee. McLaren hoort vandaag. En als je Gert-Jan Verbeek hoort, die er al weken over praat dat het allemaal wel eens mis nog zou kunnen. Nou ja, ze even natuurlijk twee hele dikke dreunen gehad. Ja. Hè? En die spelers lopen toch ook met de laatste beetje, benen. Is het niet ook een beetje zo dat als je dat zelf aankondigt. van ja, we zouden overal nog naast kunnen grijpen en meegaat in die verhalen, dat je er dan ook in gaat geloven. Dat dat is wat, wat Gertjan Verbeek zelf altijd zegt. Hè? Als ik zeg tegen jou, je moet niet aan een roze olifant denken... dan, dan denk ga je aan een roze dus de olifant denken. Aan. Dus hij zal er alles aan doen om die druk weg te nemen... Ja. en er gewoon voor te zorgen dat dit elftal blijft geloven in zichzelf. Nou ja, hij heeft uh, psychologische, uh, psychologische boeken gelezen... dus dat moet wel lukken. Maar als ik kijk naar, naar elftallen... dan zie ik Feyenoord eigenlijk het minst worstelen met zichzelf. Hè? PSV ook helemaal niet stabiel. Nou, Twente hebben we het net over gehad. Ja, Heerenveen, gek genoeg, er ook weer bij. Maar in een grote wedstrijd tegen Ajax laat Heerenveen het weer zitten. En dan reken ik Heerenveen... Even niet tot de kanshebbers voor die, voor die tweede plaats. Dus dan gaat het tussen AZ, Feyenoord, Twente en PSV... en dan vind ik Feyenoord toch de meest stabiele indruk maken. Het zou een sensatie zijn. Ja, ja Er komen nog prachtige, prachtige weken aan. Nog even twee andere dingetjes eruit pakken van de rest van de ploegen. Uh, FC Groningen dat verliest nu voor de tiende keer in de afgelopen twaalf wedstrijden. Ja. Het uh, contract van Pieter Huistra is verlengd... toen het allemaal nog redelijk tot goed ging. Ja. Uh, moeten we daar iets gaan verwachten de komende dagen, weken? Nou, dat, ik hoorde het Henk Kok vanmiddag nog, uh, nog zeggen op de radio... en dat gaat natuurlijk toch een rol spelen, de publieke opinie. Je kunt als directie van, uh, van FC Groningen wel achter je trainer blijven staan... maar uiteindelijk worden er prestaties verwacht. En je ziet dit elftal zwalken. Je ziet ook dat uh, dit een trainer in nood is. Hij gaat het systeem veranderen in een, uh, in een periode... waarin je eigenlijk de spelers houvast moet geven. Hij gaat zoeken, hij zet zoek weer neer, taxeer daar op de bank. Hij heeft ontzettend veel blessures. En je ja, weet, bij moet elftalen, je moet ja, je hem meegeven. Ja, maar je weet ook dat... in in elftallen waar het wat minder gaat, zijn kleine pijntjes... enorme pijntjes bij, bij spelers vaak. Dus dan zit er ook nog zoiets bij van... nou, laten we nog maar eventjes een weekje wachten. Hij heeft ontzettend veel moeten improviseren. Dat kun je voor hem zeggen. Uh, hij speelt met een heel jong elftal. Nou ja, jonge elftallen hebben geen... Uh, stabiele prestatiecurve, dus daar kun je ook nog wel iets over zeggen. Maar uiteindelijk moet hij ze toch op de rit krijgen... en moet hij uh, voor het einde van de competitie uh, ja, iets, iets, iets motiverends... Ja, maar hoe uh, doe je dat nu nog? Want ja. ze staan in een soort niemandsland, zijn eigenlijk uitgespeeld hebt. Nee, nou ja, weet je, het, het, het, het, het vervelende is... dan zie je toch weer het opportunisme, ook het contract met twee jaar verlengd... Hè, terwijl Groningen ja. toch ook niet een hele rijke club is... dan zie je toch, hè, het gaat heel even goed... en dan probeer je rust te creëren door met je trainer te verlengen... doe het nou niet meer. He? Dan kun je uiteindelijk aan het einde van het seizoen zeggen... Joh, het heeft niet gewerkt, dan kost het geen geld. En, en ja, je krijgt nu toch het idee... hoewel ik zeker weet dat Pieter Huistra best een aardige coach is... maar er is nu iets gewenst bij Groningen... wat hij niet in huis lijkt te hebben. Ja, en dan trek je die, die, die groep niet over die drempel. Ja. Tot slot nog even naar RKC. Want dat verdient het. Want dat blijft toch de sensatie van dit seizoen. Achtste staan ze inmiddels. Bij RKC stond Jeff Stans voor het eerst... in een divisiewedstrijd in de basis. Dat vertrouwen bekroonde hij ook meteen met een doelpunt. Een belangrijke, want het, werd, het was... En het werd daardoor 1-1 tegen Heracles. Een mooi doelpunt ook voor iemand die door Willem Holleder, u hoort het goed, is gesterkt. Dat is heel mooi. Ja. Ik heb uh, in de Eredivisie nog geen basis gestaan. Dit was mijn eerste basis, uh, ja, eigenlijk mijn basisdebut in de Eredivisie. Ja, en als je dat mag bekronen met een doelpunt, ja, dan is dat altijd mooi natuurlijk. En ja, als je ook nog kijkt als het 90 minuten aan het eindje jou gaat. En, uh... Ja, die goal is zo belangrijk, want ja, je handhaaf je nu. Je hebt je tweede doelstelling bereikt, dat is uh, directe handhaving. En uh, nu kunnen we naar boven gaan kijken. Dus ja, die goal heeft ook nog eens uh, waarde en dat is helemaal mooi natuurlijk. Wanneer zei de trainer tegen jou dat je zou spelen vanaf Akiet? Nou, ik moet uh, toegeven, de trainer heeft het niet persoonlijk tegen me gezegd. Ik moest het uh, vanaf, uh, ja, vanaf het bord aflezen, zeg maar. Dus uh, dat was het. Het is niet dat een dag van tevoren is gegaan. Het is wel een kleine tip van de assistenttrainer geweest van uh, ga op tijd naar bed morgen. En uh, daarmee, daarmee moest ik het doen. Dus ik ging er wel een klein beetje vanuit. En nu maak je dat doelpunt. En de afloop gaat er dan in de wandelgangen hier ook bij de pers het verhaal rond. Jij bent sportleraar geweest in de gevangenis. Uh, uh, vertel het verhaal maar. Nee, ik, Waar uh, ook Holleden zat. Klopt, ja, inderdaad ook Holleden zat. Maar uh, ik heb een sport en bewegen gedaan bij uh, Mondriaan College in Delft. En uh, die heb ik vier jaar gedaan en toen heb ik uh, de kant bewegingsago gekozen. En uh, dat is werken met uh, gedetineerde heb ik dan die kant heb ik gekozen. En zo ben ik in de schiet terecht gekomen. En uh, ja, wij, de wij zei die, uh, die zat daar toen ook uh, momenteel in, uh, in het gevang. Dus uh, ja, dan krijg je alle gevangenen krijg je naar je toe geschoven. Dus daar moet je het maar mee doen. En uh, dit keer was het Waarom Roemde klant, was hij lastig met de push-ups en de pull-ups die hij moest doen van jou? Oh nee hoor. nee hoor. Ik behandel iedereen binnen de gevangenis hetzelfde. Het is niet zo dat het holleder is dat je hem andere behandeling moet geven, vind ik. Je gaat wel natuurlijk met een mens anders om, met elk mens. Maar uh, nee, het is niet echt dat hij extra dingen moest doen of dat hij minder moest doen. En uh, het is heel vrijblijvend hoor. Het is hun komen naar de sportles om sport. En het is niet zo dat je ze dwingt om push-ups te doen. Hun doen hun eigen programma en jij begeleidt ze erin wanneer het niet goed gaat. Wat heb je ervan geleerd uit die periode? Nou, ik ben er als mensen zeker uh, beter door geworden. Je, de kijk op het leven ja, is heel anders geworden natuurlijk. En, uh, ja, da daar ben ik veel, uh, heb ik veel van opgestoken. En daar heb ik ook veel te danken aan de mensen binnen de schie. Binnen uh, de gevangenis? Ja, binnen de, met de sportleraren zeg maar, die jou dan als stagiair uh, aannemen. Ja, daar heb je gewoon heel veel aan te danken. En uh, Ook aan je school natuurlijk, Mondriaan College in Delft. Dus, uh, Help je dat bij je voetbalcarrière ook? Nou ja... Je, ja, je bent, wat ik zei, als persoon ben je ontwikkeld en ben je sterker geworden. En als je dan tegenslagen krijgt, want ja, voetbal is toch redelijk tegenslagen. En ook als je op de bank zit, ja, je werkt natuurlijk steeds uh, toe naar de basis. En je wil natuurlijk, iedereen wel spelen. Maar ja, je weet wel waar je vandaan komt. En, uh, dus dat heeft me wel geholpen in het proces van, ja, je moet veel slikken. Maar ik sta wel sterk in mijn schoenen om dat te kunnen. Even nog tot slot over Holleder. Was dat een voetbalfan? Is het een voetbalfan? Nee, dat is niet echt uh, aan de orde gekomen. Dus ik zou het niet weten. Maar volgens mij is het wel een Ajax-fan. Het is in Amsterdam. Dus. Nou, misschien vanaf nu dan fan van uh, Jeff Stans. Ja, hij zat regelmatig bij ons op de tribune, dus dat lijkt me wel <laughs> ja. een koppeltje. Ja, aan. en dat, dat kan weer ook vanaf nu. Hè? Ja. En nog één dingetje over RKC, want we zeggen altijd dat ze zo leuk en fris voetballen. Is het dan niet een beetje vreemd dat juist daar dan de man speelt, Ramos? die twaalf uh, keer geel pakt in één seizoen. En dat ja. is nu al een record. Ja, Attenveld, Rankovic en Van Galen uh, zijn drie namen uit het rijtje dat elf verzamelden en het record in handen hadden. En de arme Guy Ramos heeft inderdaad vandaag zijn twaalfde gekregen. Nou, hij kan nog verder. Hij kan nog verder. Ja, is, het is, aan het begin van het seizoen heeft hij met name kaarten op elkaar gestapeld en is het, uh, is het hard gegaan. Het is een, een harde, soms ongecontroleerde verdediger die ook wel uh, zijn mannetje staat. Ja, misschien ook wel wat pech heeft uh, gehad. Maar het is wel opvallend dat het goed voetballende ploeg uiteindelijk die verwacht je eigenlijk ergens onder in de ranglijst. Hè? Ja. Een speler van ja. VVV. Ja. Uh, nou ja, Dat is niet geworden. Nee. RKC staat achtste. Volgende week praten we verder over de Eredivisie. Ronald, dankjewel. Okay. Ja, zo hoor je nog eens wat. Let your hair hang down van Catapult. Na Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen... is het wielerpeloton vandaag aan de andere voorjaarsklassiekers begonnen. De Limburgse heuvels waren het toneel van de Amstel Gold Race, de 47e editie. En die kregen een verrassende winnaar. De Italiaan Enrico Gasparotto versloeg in de slotsprint op de Kouwberg... Jelle van Endert en Peter Sagan. En we bespreken de koers van vanmiddag met oudrenner Bart Voskamp. Bas, Bart, goedenavond. Um, eerlijk zeggen, stond Casparotto uh, bij jou op het lijstje van de mogelijke winnaars? Hij stond niet op het lijstje. En achteraf is het makkelijk praten. Dus je gaat wel even terugkijken en nadenken. Goh, wat heeft hij in het verleden gedaan? En hij is natuurlijk Italiaans kampioen geweest. Dus ja, dan, ben, dat je dan geen, wel? ben je geen pannenkoek. Italië is natuurlijk groot wielerland. En hij is al een keer derde geweest in 2010. Dus uh, blijkbaar heeft hij het er wel op staan. Ja, Maar uh, ook jij had het niet zien aankomen? In de veste vetten niet? Of... Nee, hij stond niet op mijn lijstje. En ik heb uh, ook teruggedacht, had ik hem daarbij moeten hebben? Nee, absoluut niet. Nee. Outsider dan? Of ja. eigenlijk gewoon dat, je, dat niemand rekening houdt met hem? Nee, het is natuurlijk makkelijk om de, de, de koersen van daarvoor te pakken. Van wie is er in vorm, wie ligt het goed en, en wat zijn de laatste ja. winnaars geweest. Ja. En dan kom je tot een ander lijstje. Maar deze, deze man stond er niet bij bij mij. Nou nee, ja, dan kom je eigenlijk tot het lijstje van alle mannen die het allemaal net niet werden vandaag. Even naar de winnaar Casparotto. Voor hemzelf was het geen heel grote verrassing. Hij wist dat de Amstel Goldrace hem op het lijf is geschreven. Ik was heel really concentrated voor de rest van vandaag. I feel that, uh, that it's a race for me, perfect for me. And uh, I think uh, my teammates did a good uh, job for me. They stay all day with me. So for me, is uh, after 2005 uh, when I won Italian Championship is another big victory, yeah. Hij zegt dat er zelf ook meteen maar even bij. Enrico Casparotto hij vertelt dat deze overwinning na zijn Italiaanse titel op de weg in 2005 een grote overwinning is. De zege kwam tot stand omdat zijn ploeggenoten hem goed hebben bijgestaan. En omdat hij zijn zinnen had gezet op de overwinning vandaag. Um, die Casparotto heeft dus nog niet zo heel veel groots gewonnen. Waarom kon hij vandaag winnen? Waarom was dit de koers voor hem? De Amstel is, een, is wel een beetje een bijzondere koers. De Amstel is een, een koers die eigenlijk vanaf het begin... dat je niet te veel uh, moet doen. Je moet alle klimmetjes van voren beginnen. Je moet uh, een goede ploeg om je heen hebben die je goed kan aansturen... en zo lang mogelijk rustig kan houden. En als je het achteraf rustig bekijkt... dan zie je ook pas dat Astana echt op het laatst zich met de koers is gaan bemoeien. En die hebben eerst de andere ploegen gewoon uh, lekker hun gang laten gaan. En hij is gewoon echt goed de finale ingekomen dankzij zijn ploeg. Ja, en zorgen dat je dan die finale, dat, dat vervelende rotklimmetje op het einde... dat je die dan uh, ingaat in de goede. Goed bij zit. En dan is het dan een kwestie van mazzel of timing of het juiste wiel zoeken. Of kijk, zonder goede benen win je sowieso niet. Nee. Maar het is, het is een, wat ik al zeg, het is een koers. Je moet je, je moet je goed kunnen wegsteken. Je moet goed kunnen eten, blijven eten en drinken. Het was koud. Uh, je moet het vertrouwen van de ploeg krijgen. Het is een hele zenuwachtige koers. Dat is de ronde van Vlaanderen ook, maar deze is zo belangrijk om, om elk bochtje gewoon op snelheid door te komen, uh, geen trap te veel doen en dan als je nog eens een keer een vorm bent... en je zit in het goede wiel en je hebt explosieve benen... Ja, dan kan je deze koers winnen. Ja. Het grappige van vandaag was dan dat je dan ziet... dat heel veel mannen precies dit scenario voor zichzelf invullen... en op het allerlaatst erbij zitten en gaan. En dat zelfs in de laatste meters de rangschikking... nog tot twee, drie keer toe verandert. Dat laatste stukje, zit daar nog iets van... Klassen bij, of moet je dan gewoon mazzel hebben? Nee, daar zit gewoon echt klasse bij. Kijk, uh, je, je, je kunt wel winnen, willen winnen. En uh, als je de explosiviteit niet hebt, je draait onderaan erop en je gaat aan, en je, je, je benen breken gewoon naar twee, naar twee driehonderd meter, ja, dan heb je gewoon de, de kracht daar niet voor. Maar je ziet in, bijvoorbeeld een in Gilbert, zie je, die eigenlijk de laatste weken niet goed is, maar toch in deze specifieke koers, wat voor hem perfect is, die is heel explosief op een laatst klimmetje, ja, ja die zie je gewoon nou in één keer wel weer bijna winnen. Dus dat ja. is bij hem dus echt op het lijf geschreven. Ja, alleen bijna is in dit geval niet helemaal. Dus niet en, genoeg, zijn en... conditie was net niet goed nee, genoeg. Nee, Schubert is nog dus... niet de oude. Nee, maar het verbaast mij dat hij al wel weer mee zit. Als je het kijkt naar voorgaande weken, nou, toen werd hij er gewoon echt finaal afgereden ja. en nu komt ja. hij bijna tot aan de overwinning. Ja. Vond je het een leuke Amstel Race eigenlijk? Want het duurde heel lang voordat het echt op gang kwam. Achteraf niet. Je, ik zit, je zit heel lang te wachten van nu gaat het beginnen, nu gaat het beginnen. Uh, in het verleden, dan begon die, oh, bij de Bemelenberg, werden dan al wat renners naar voren geschoven op 40, 50 kilometer voor het eind. Uh, dan denk je, we gaan naar de IJzer, Kruisberg, IJzerbosweg, hier gaat het gebeuren. Dat, dat, dat, deden, dat deden de renners ook wel, ze wilden wel. Maar het werd nooit meer als 10 meter. Uh, waarop Boas van Haken op een gegeven moment zelf maar gaat bovenop. Ze hadden allemaal net niet goed... Net niet genoeg over om echt door te trekken. Dus dat, dat, dat maakte de koers eigenlijk wel een beetje saai eerlijk gezegd. Ja, en toen in de laatste kilometers ging er vandoor, Dacht je dat hij iets zou houden? Uh, in het begin had ik zoiets, hij gaat het halen. Maar op een gegeven moment toen zag je hem stagneren. Toen zag je erachter de samenwerking om gang komen. En je moet echt, als je zo lang al vooruit rijdt... Uh, ja, dan heb je gewoon je, je, je meeste energie verbrand. En dan onderaan, dan weet je gewoon... dat gaat gewoon heel moeilijk worden. Maar toen zag ik het peloton ook nog niet heel hard naderen. Dus die finale heeft wel heel veel goed gemaakt... qua spanning betreft. Maar dat, ja. dan heb ik het echt over het laatste vijf kilometer. Ja, we hadden het laatste stukje kunnen kijken. Dan hadden we alles gezien eigenlijk. Ja, dat. maar goed. Je moet, de, de, de aanloop de, de is ook details mooi. Hè? Zijn ook wel ja, mooi hoor. Je moet ook zien wat er van tevoren gebeurt natuurlijk. Even naar de Nederlanders. Um, hadden we Iets meer van verwacht dan dat er vandaag gebeurde? Of ja, was dat ook wishful thinking? Misschien wishful thinking, maar uh, 20 Nederlanders in de enige wereldbekerwedstrijd die weer in Nederland rijk zijn, uit uh, zo'n wedstrijd. ja, dan hoop je toch op beter. Uh, ja, het beste was nu Mollema op de tiende plaats. Thomas Dekker, achttiende. Kroon, 23 e Geesink om er maar maar één te noemen, 52e op ruim twee minuten. Ja, kijk, uh, zoals geest, ik heeft denk ik wel een legitieme reden... dat hij niet mee zit. Hij is natuurlijk ja. vorig jaar zijn been gebroken... Ja. maar er waren ook wel wat renners die ik uh, beter had ingeschat. Ik had Mollema ook wel verwacht, maar je weet dat hij niet explosief is. Dus die hadden denk ik de koersen uh, iets anders toch moeten indelen. Is dat ook een kwestie van ervaring? Kan uh, Bauke Mollema met de vorm die hij nu heeft... als hij uh, nog een jaar of zes, zeven verder is... en de Amstel Gold Race een aantal keren in de finale heeft gereden... hem dan winnen, omdat hij dan weet waar dat moment zit waar je moet gaan... Uh, ik denk dat hij een heel eind uh, had, had kunnen komen. Uh, hij is natuurlijk niet explosief. Dus hij, hij moet niet wachten tot het laatste klimmetje. Want dan gaat hij niet winnen. Kijk, dan kan hij een keer 6, 7 of 8 worden. Dat ja. verwacht ik. Of 10, zoals nu. Of tien, dus, dus, ja. dus, maar dan zal de koers hard gemaakt moeten worden. Dat is niet gebeurd. Nee. Uh, de vakantie -ploeg, die had zelf ook wat plannetjes met renners. als uh, Liwe Westra, Wout Poels en Johnny Hogeland. Die kwamen er allemaal niet uit. Daarover horen we de ploegleider, Michel Cornelissen. Ja, het is natuurlijk niet goed gegaan. Uh, ik kan er lang en kort uh, over praten. Maar. Uh... Hoe gek het ook klinkt, ik ben toch wel uh, gematigd optimistisch. Ja, Wout Poels was vanaf de start niet goed. Die zei dat hij al uit bed kwam en dacht van nou... Ja, die was uh, vanuit het vertrek reed al bij de laatste 4-5. Terwijl we zo afgesproken hadden dat iedereen van voor zou starten. Dat was al een minder teken. Maar hij gaf vrij vroeg in de wedstrijd aan dat hij niet goed was. Uh, Lieber wel. Alleen ja, Lieber mis uh, zijn bevoorrading hier boven op de Kauwberg. Mag niet gebeuren. Bij de tweede doorkomst. Ja, is geen excuus. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. En, uh... Ja, voor de rest heb ik eigenlijk wel een best wel een vrij goede ploeg uh, gezien. Alleen ja, op het end schieten we dan toch tekort. Als je uh, met lieve Westra en Wout Poels uh, vertrekt als kopman en die vallen alle twee weg. Doordat ze niet goed waren. Ja, dan moet je een plan B gaan maken. En, uh, ja, Pim Licht had heel hard gewerkt. Uh, Bert-Jan heel hard gewerkt. Die valt uh, helemaal niks te verwijten. Terwijl niemand valt wat te verwijten. Maar... Ja, het valt tegen en uh, dat is jammer. Het was ook voor jullie een dag van uh, ja, erbij blijven en niet afvallen. Langzaamaan in die finale uiteindelijk werd... Het pelotonnetje kleiner en kleiner. Um, maar ja, uiteindelijk heb je niks. En dan is ook de conclusie een beetje: we hebben de vakantie helemaal niet gezien. Nee, we hebben wel ons uiterste best gedaan. Uh, in het speciaal, dan ben je maar om mee te zijn in het begin. Ik denk dat hij al tien keer meegesprong is. Dan moet je een beetje geluk mee hebben, dat lukte niet. Dus dat jullie niet in die ontsnapping zaten, dat was, uh, dat, dat was pech. Dat was echt pech, want we hebben meer als ons best gedaan om erbij te zitten. En het is niet gelukt, maar uh, ja, daarna. We proberen het in de koers goed te doen. Op een gegeven moment in de Vier maar van Voorzit op de Frakelberg. Toen had ik er wel vertrouwen in, maar het uh, ja, schoot iets te kort. Uh, ja, Dat moet je dan ook een keer accepteren. Maar, ja, we zijn wel teleurgestelde kopjes binnen. En we moeten nu uh, proberen voor woensdag alles weer goed in orde te krijgen. En uh, weer fris aan de stad te staan. Ja, want we gaan zo langzamerhand richting het einde van deze aprilklassiekers. Uh, ja, tot nu toe is de stand van zaken van vakantie nog niet echt rooskleurig. Nee, dat zeg je precies goed. Uh, we hadden na een heel goed voorseizoen. prijs, uh, prijs, goede Parijs, nice, goede Ging Ging met veel verwachting in de klassiekers. Uh, we hebben natuurlijk wel de pech. Onze uh, ja, kopman voor dit soort wedstrijd, Björn Leukermans, is er natuurlijk niet bij. Die, uh, ja, die kun je altijd bijna opschrijven top-10-klassering. En uh, ja, daar valt weg. Nou dan moeten we andere plannen maken. En tot nu toe loopt dat nog niet helemaal. En laten we hopen dat woensdag wout -Poels, uh, goed hersteld is. Dat hij niet eens onder zijn leden heeft. Want het was eigenlijk niet te verklaren waarvoor hij eigenlijk niet goed was dat de woensdag de kopjes weer de goede kant op staan... en dat we woensdag een goede koers rijden. Al dus Michel Cornelissen, de ploegleider van Vakant Soleil. Is het nou realistisch dat je van tevoren van zo'n ploeg verwacht... dat ze zo'n grote koers als deze gaan maken? We hebben natuurlijk wel veel gezien, onder andere van Liewe-Westra... maar dit is wel een andere koek, toch? Nou ja, wat Lieve Wester heeft laten zien, dat is ook het allerhoogste niveau uh, natuurlijk geweest in Parijs. Niet ja, Maar meer... dit moet nu in één dag. Het moet nu in één iedereen. dag. Het moet gebeuren. En uh, op papier hebben ze wel een aantal goede renners. Wat ik niet uh, begreep begrepen is dat Poels eigenlijk vooraf uh, aangegeven had dat hij niet wilde rijden. Dan denk ik, toch, het is Limburg. Het is de, de grootste wedstrijd. Ik denk, Dan moet je staan. Dus ja, het moet blijft. je ook willen, toch? Moet je willen. Ja. Dus Dan denk ik van hij is nu toch gestart uh, vanwege de blessure van, van Leukemans. Wat Michel Cornelis terecht zegt, dat was echt wel een top 10-renner van hun ploeg geweest. Maar ja, in, de in de hele linie valt ook dit tegen. En meestal ben ik wel van vakantie, weet je wel. De underdogs doen het gauw goed. Uh, ze hebben goed gereden, ze zijn nu een topploeg. En uh, ja, die worden natuurlijk nu ook afgerekend. En Michel is eerlijk dat hij zegt... het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Nee, reken de Rabobankploeg ook eens af als je wil. Want ja, dat moet toch een keer komen. Maar waar blijft het? Uh, ja, het is natuurlijk heel, heel makkelijk om, uh, om af te kraken. Maar het, het niveau is gewoon... Uh, van de renners niet goed genoeg, laten we eerlijk wezen. Als we in de finale komen en uh, vlak voor de finale worden de meesten eraf gereden... en Mollema niet, dan hadden, ze toch moeten, dan hadden ze toch eerlijk moeten zijn... en hadden ze de finale harder moeten maken. Want Mollema zegt achteraf, als ik een hardere wedstrijd had gehad... dan had ik meer kans gehad. Dan denk ik van ja, spreek met elkaar... en ga die finale in, want die andere renners waren niet goed, die werden gelost. Ga dan vlak voor dat moment de koers hard maken. En uh, op is op en draf is straf. maar dan heb je misschien in ieder geval de koers hard gemaakt... En beter van Mollema geweest, want die kan zo'n koers qua hardheid goed aan. Dus uh, We gaan even luisteren naar de van, uitleg van de ploeg zelf. Normaal gesproken laat de Rabo-ploeg zich namelijk veel zien in de Amstel Gold Race. Vandaag geen Rabo-coureurs die de koers maakten, een bepaalde. Dat was een bewuste strategie van de ploeg. Nico ja, Nou, Dat was een keuze die we gemaakt hebben vooraf... Uh... Ook uh, omdat we wisten hoe we ervoor stonden en ook uh, vooral hoe onze concurrenten waren. En uh, in feite uh, ja, heeft de uitslag nu wel bepaald dat het geen slechte keuze was om het op die manier te doen. Kijk, hadden we met de renners als, als, als Martens en Breschel, dat die, hadden we toch wel gehoopt en gerekend dat zij de sprint zouden kunnen doen als er 25 30 man zouden overblijven. Nou ja, dat gebeurde niet, maar ja... Dat kan ik ook niemand verwijten, want iedereen heeft zijn best gedaan. En als je dan te schiet en het, je hebt je dag niet, ja, dan houdt het ook op. Ja, maar je zegt je hebt je dag niet en dan doel je op, op, op Breschel. Want wat, wat was er aan de hand? Nou ja, wat er exact aan de hand was, dat weet ik niet. Maar hij uh, gaf in de koers al aan dat hij gewoon zich niet goed voelde en dat hij gewoon slechte benen had. Ja. En dan uh, nou, denk jij natuurlijk nog aan Mollema en, en Geesink. Geesink uh, waait er op een gegeven moment ook vanaf, hè? Ja, ik denk dat je met Geesink, uh, hadden we wel gehoopt dat hij dat verder in de finale kon rijden. Maar als je echt reëel bent en hij heeft 240 kilometer in de kop van de wedstrijd gereden met hetgeen wat hij van de winter meegemaakt heeft. En zo, dan denk ik dat, uh, dat je voor hem al mag zeggen dat hij het chapeau is. heeft het geprobeerd. En dat was net op het eind iets te licht. En, uh... En dat is dan jammer, maar dat is niet, uh, ja, daarop zijn wij niet trouwig dat dat, dat dat gebeurt. Uh, ik denk dat we het positieve moeten onthouden dat Robert gewoon op de weg terug is. En uh, 240 kilometer in de kop van de wedstrijd zitten is gewoon uh, voor hem op dit moment al heel goed. Ja. Uh, Mollema draait in die groep uh, de Kouwberg op. Uh, heb jij wat heb je ervan meegekregen van die laatste uh, 800 meter? Nou ja, ik heb de sprint dan gezien op tv of in de auto. En, uh, Bouke was, was niet slecht, maar ook niet, uh, niet, niet top. Dus hij begon een uh, 10e, 12e positie eigenlijk met de sprint. Toen was hij net, ja, die valpartij kon hij net ontwijken. Daar had hij last van, zei hij, die valpartij van Kunigo. Ja, ja. Maar ja, Bouke had ook niet echt de benen om, om, om top 5 te kunnen sprinten. Maar hij heeft er gewoon het maximale uitgehaald. Ik denk dat hij nu 10e of 11e was, dus hij uh, zat niet meer in. Had Rabo deze finale anders uh, moeten rijden? Ja, we, Als je... Als, je, als we dat hadden gekund, hadden we het wel gedaan. Maar je moet eerst, het begint bij het begin, je moet eerst wel kunnen. Als je niet kan, dan uh, kun je niet anders rijden. Dus dit was het enige wat kon? Nou ja, dat weet je niet, omdat we het andere niet geprobeerd hebben. Maar het resultaat zou zeker niet anders geweest zijn als we het anders gedaan hadden. En waar denk je dan aan? Als je, wat schiet er dan door je hoofd als je daar uh, in die wagen zit? Nou, wat, wat we anders hadden kunnen doen, is wat we in het verleden gedaan hebben. Nou ja, dat is... De hele dag bedoel je andere dingen doen, ja. ja. Dat is de laatste tien jaar ook niet goed bevallen. Nee. Kijk, en als we kijken naar de finale, dan kun je denken... ja, je moet demareren, je moet dit, je moet dat. Maar als de renners de benen er niet voor hebben... en, en ze kunnen amper volgen... ja, dan uh, hoef je ook niet te denken om te demareren natuurlijk. Als de renners de benen er niet voor hebben... Nico Verhoeven was dat van de Rabobankploeg. Bart, waar gaan we de Rabobankploeg nou eindelijk weer eens een keer wel zien? Je zei net, het is makkelijk om een ploeg af te kraken... maar ik vind in dit geval, dat is het eigenlijk ook wel een beetje verdienen... want het is onze grootste Nederlandse wielenploeg... en wanneer komt er weer eens wat? Nou, dat hoop ik ook elke week natuurlijk. Want ik hoop altijd dat de Nederlanders van voren zitten... van welke kleur ze natuurlijk rijden. Maar dit, dit valt enorm tegen. En, ja. uh, we hebben, krijgen Waalse Pelluik, luik Naken, Luik. Ja, dan moet je een beetje hetzelfde denken als wat er vandaag gebeurt. Als je vandaag niet goed genoeg bent voor de finale... dan zou het mij verbazen als ze dat uh, aanstaande zondag wel zijn. Dan zijn er klassiekers over. Ja, en dan moet je toch je conclusies trekken over het uh, klassiek gebeuren. We hebben natuurlijk hele mooie rondrenners. Die hebben vorig jaar uh, drie man hebben het laten zien dat ze het kunnen. Dus ja, dan ja, gaan we... Wat dat betreft zit alles nog in het vat. Kijk, mama. als de Tour goed wordt gered. Dan maakt dat het veel goed. Maar ja. je kunt wel de conclusie na volgende week trekken, wat hoe het echt zit. Maar tot aan de Amstel is het natuurlijk absoluut niet goed geweest. Nee, maar wat denk je tot nu toe? Want er moet ook gewoon een goede ploeg staan die vervolgens grote rondes gaat rijden. Dat doe je ook niet in je eentje. Nee, nee, nee, maar het is wel een ploeg die wat uh, voor, voor het grote rondewerk uh, heeft gekozen. Natuurlijk met Kruiswijk, Mollema en, en Geesink. Het zijn wel drie speerpunten. Ze moeten het waarmaken. Vorig jaar zaten ze er allemaal dicht tegenaan. Dus ja, 1-1 zou 2 moeten zijn. Uh, maar dat is het niet altijd. Zou ze een stukje groei kunnen doormaken. En dan heb ik nog een beetje hoop op de grote rondes. En laat die klassiekers dan maar voor wat het geweest is. Maar de klassiekers waren in ieder geval niet goed. Ja. Blijf nog even zitten, Bart. Want we gaan aan een oud maatje van je. Steven de Jong die was er vandaag niet bij. Normaal gesproken zou je hem verwachten... In de Ploegleiderswagen van Team Sky, maar de jong had aandacht voor een ander evenement: de marathon van Rotterdam. Om um, um, uh, hoe laat was het, uh, Steven, vanochtend start hier? Uh, half elf. Ja. Um, ja. Eerst maar, eerst maar even de vraag over hoe het nu met je gaat. Uh, wa waar heb je overal pijn? Nou, voornamelijk uh, mijn bovenbenen zijn <laughs> nogal stijf, maar uh, voor de rest valt wel mee. Eigenlijk. Ja. Even voor de duidelijkheid: je hebt hem dus meegelopen. Um, ik hoorde al mensen gekscherend zeggen: Het was het, het weer voor jou vandaag. Dus waarom liep je niet in de kopgroep? Ja, daar kwam ik nog iets. Uh, <laughs> Snelheid te kort voor. <laughs> ja, dus ja. Ja. Ik ja. Moet het misschien ook van de grote rondes hebben. <laughs> ja, wie weet. Drie uur en tien minuten. En dat is uh, met alle respect gezegd: echt een fantastische tijd. Want uh, ja, zoveel ervaring had je nog niet. Uh, is, waarom, waarom wilde je het uh, doen eigenlijk? Nou, ik was jaar in Amsterdam eerst te lopen, maar toen heb ik op vakantie een kleine teen gebroken. Dus toen hield dat op. En ja, toen heb ik me voor Rotterdam ingeschreven. En ja, ik vind het iets wat je, ja, na mijn carrière heb ik altijd nog wel bepaalde doelen gesteld. Soms was het met lopen, soms nog met fietsen. En ja, marathon hoorde daar ook bij. Dus ik wilde graag een keer meemaken. En dat is hartstikke goed bevallen. Ja, en kon het ook zomaar, want ja, eigenlijk moest je gewoon werken vandaag. Nou, ik hoefde niet te werken, want ik had, uh, ik had die het weekend vrij af. Dus uh, een collega van mij die, uh, die deed de koers en dat wist ik al. Uh, uh, even kijken, eind november. Dus uh, ik, uh, ik heb me voor kunnen bereiden tussen de wedstrijden door. Want uh, dagelijks vrij was heb ik lange duurlopen gedaan en uh, zo was het mogelijk. Ja, en hoe is het uiteindelijk bevallen? Ja, goed. Zoals ik al zei, ik kon vrij vlak lopen eigenlijk, uh, heel de marathon. En. Uh, ja, het meeste week had ik voor uh, na 30 kilometer punt. En uh, toen was er ook nog eens heel veel wind. Maar uh, ja, in het wielrijden dat heb je wel geleerd als wielrennen, Dus dat, dat uh, lukt ook wel. Had je nou nog een doel gesteld? Een, een, een richttijd? Of was het heel lastig om van tevoren te bepalen? Ja, dat was heel lastig. Omdat uh, ja, ik had nog nooit zo'n zo lange ja, loop had gedaan. Het langste dat ik gedaan heb in training was... Uh, 36 kilometer. En toen ze wel van, h ah, 2,15 moet wel lukken. Dus 2,15 had ik eigenlijk een beetje in mijn hoofd zitten. Uh, 3,15 hebben we gedaan 3,15, ja. ja, ja. 3,15. Anders en, kan uh, in de buurt van de Olympische Limiet. Weet... Maar... Ja, bijna <laughs> wel, ja. Rol, ja. Daar was ik ook niet heen gegaan. <laughs> <laughs> dus, uh, nee. Nee, maar... Uh... Ja, dus 3.15 en, uh, en dat werd 3.10. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En hoe was het onderweg? Is dat, is dat gekke huis? Kan je genieten van de sfeer? Of ben je gewoon aan het kapot gaan en, en zit je in een soort tunnel? Nee, ik heb enorm genoten van, uh, van de mensen langs het parcours. Uh, ja, uh, van bentjes die je uh, overal zaagde. Uh, kindjes die met uh, sinaasappelschijven langs de kant van de weg stonden. Hm. Uh, mensen die spontaan uh, water stonden uit te de delen. Nee, dat was... Uh, Hele goede sfeer. Ja. Bart, verbaast het jou dat Steven de Jong dit doet? Of is dit iets wat bij hem past? Volgens mij past het wel bij Steven. Steven is wel een echte sportman en uh, is natuurlijk ook al een goede schaatser geweest. En ik had wel altijd het idee van: uh, Steven die, die wordt straks geen 100 kilo, maar die, die, die pakt nogal een andere uitdaging. Dus uh, dat bevestigt hij dan wel hierbij. Dus, uh, chapeau, uh, Steven. Dank je, Bart. En is het nu zo, Steven, dat je verzadigd bent? Je hebt dit één keer gedaan en je denkt, goh, het was leuk. Ik ga weer in die ploegleiderswagen zitten. Of smaakt dit naar veel meer? Nou, ik ga sowieso gewoon weer in de ploegleiderswagen zitten. <laughs> maar uh, ik ga zeker nog wel eens een marathon lopen. Ja, het, uh, het was uh, ja, een hele leuke ervaring. En uh, we gaan het zeker nog eens doen. Ja. Um, en nog eens doen? Is dat dan de marathon van Rotterdam van volgend jaar of het jaar daarna? Of ga je in een andere stad? Oh nee, dat, dat weet ik nog niet. Het hangt bij mij allemaal uh, af van, uh, van de wedstrijdkalender. Uh, met, uh, met Team Sky natuurlijk. En uh, als ik ergens een graagje zie, dan, uh, dan zal, ik wel, uh, zal ik me wel inschrijven. Ja. Oké, okay. Steven de Jong. Dankjewel, Bart Voskamp ook, dankjewel. En uh, we hebben de brug geslagen natuurlijk. We gaan naar de Marathon van Rotterdam, naar de, de echte wedstrijd van vanavond. De organisatie van vanochtend. De organisatie wilde een wereldrecord. De Nederlanders, die meededen, wilden naar Londen. En dat was uh, dan zo'n beetje ook de inzet van die Rotterdam Marathon. Koen Rijmakers en Miranda Boonstra waren de kandidaten voor een olympisch startbewijs. Floris van Horen volgde beide atleten bij hun limietpoging. Een missie die begon bij het atletenhotel. Oké, okay, guys. Goedemorgen. In de laatste maand had je very hard voor de 15 of april in Rotterdam. En de dag is nu. Mijn naam is Miranda Boonstra. Ik uh, loop uh, de Rotterdam Marathon en ik wil me daar kwalificeren voor de Olympische Spelen. En daarvoor moet ik 2 uur, 27 minuten en 24 seconden gaan lopen. Ik ben Koen Ruijmakers, 32 jaar. Ik, uh, ik ga me in Rotterdam proberen te kwalificeren voor de uh, Olympische Spelen in Londen en Ik moet daarvoor onder de 2 uur 10 lopen. Zo! Get out, and when you go out, the last thing, when you go out for your warming up, take your card, your ID card, with you, so that they can check when you will come in. Let's go out. Noël Keizers, je bent een van de twee hazen voor Miranda. Wat heb je voor boodschap meegekregen? Nou, uh, ja, of tenminste niet, niet echt een boodschap van Miranda meegekregen. Miranda zegt gewoon, nee, ik vertrouw op jullie uh, bij de hazen, net als mij, uh, Alex van der Meer. En ik volg jullie wel. En uh, het plan is om net onder de 1.14 halverwege door te komen. En wellicht toch nog een beetje te versnellen en dan richting de 2.27 uh, laag. Lijsten naast elkaar liggen. Goed afchecken. Ja, dan gaat er een kolonne, hè? Ja, ja, wij rijden in kolonne. Ja, ja, en dan je mensen vooruit. En die zetten... Wat is nou straks hetgene waar jij meest voor moet waken? Dat ik niet te hard start, maar daar heb ik mijn twee hazen voor. Ik hoefde eigenlijk alleen maar achteraan te lopen. Ook gewoon niet nadenken? Nee, ik moet juist wel gaan nadenken, maar ik moet gewoon aan hele positieve dingen denken. Uh, ik heb mezelf vorig jaar in Berlijn, uh, toen ik moe werd, heb ik mezelf de opdracht gegeven om uh, eraan te denken dat ik niet moe was. En dat ik juist harder wilde gaan lopen, dat ik wilde gaan versnellen. En dat ik zo snel mogelijk bij de finish wilde komen. En uh, dat moet ik nu ook eigenlijk gaan doen. Hoe goed ligt dit parcours jou Koen? Nou, ik uh, ben wel liefhebber van een vlak parcours en zo lang mogelijke wegen, brede wegen. Nou, dat hebben ze hier. Het enige obstakel is uh, twee keer de brug over, de Erasmusbrug. Uh, voor de rest zou uh, een ander obstakel uh, de wind kunnen zijn. Maar uh, ja, ik heb toch wel een, een vrij grote groep. Ik heb uh, drie hazen voor me. Dus ik hoop dat die in ieder geval uh, zeker tot aan 30 kilometer uh, goed werk voor mij kunnen verrichten. En mij uit de wind kunnen houden. En uh, dan hoop ik dat ik na 30 kilometer dat er wat jongens vanuit die grote groep nog overblijven. Om mij ook uh, tot aan de finish te steunen. ...om de limiet te halen voor okay. de Olympische Spelen in Londen. En dan ook hier de dame die eraan komt met de zonnebril op. Miranda Bovenstraat. Dames en heren, Lee Towers! De 32e. Varen de bal! We zijn er klaar voor! En weg zijn de lopers vanaf de single om half elf. Een half uur eerder dus, eh, dan in de voorgaande edities. We hebben de doorkomsttijd van Koen Ruimakers na 15 kilometer. Dat is 45 minuten en 48 seconden geweest. De doorkomsttijd van Miranda Boonsta na 25 kilometer. Zij kwam als vierde door 1-27-17. Koen Ruimakers met PR wat 211 wel tegen. 211 wel tegen. Een persoonlijke record van Koen Ruimakers. Een PR, een hele goede klassering. Maar dan toch nog een kater omdat je de limiet niet loopt? Ja, het is, uh... Kijk, dat was uh, het doel natuurlijk. Maar uh, ja, als je een PR loopt, met deze omstandigheden mag je er ook niet echt ontevreden zijn. Dus uh, dat ben ik ook niet. Maar het is jammer dat ik die limiet natuurlijk mis. Oh, ja. hey, ik ben een beetje vies. Dus, uh, dat, is... Geef niet. Nou, dat geeft niet. Je ja. ja. hebt gekozen voor Rotterdam, waar bijvoorbeeld Michel Butter voor Bossen ja. kiest. Sta je nog achter je keuze? Maar... Ja, zeker. Ja. Uh, het enige waar ik een beetje bang voor was is, uh, Rotterdam 15 april dat het wat te warm zou kunnen worden. Uh, dat was niet het geval. Uh, wel een beetje pech met, uh, met de wind. Nou uh, ja, je kan niet altijd allemaal meezitten, maar ik ben heel blij met mijn PR. Dus uh, wat dat betreft ben ik wel, uh, is wel een mooie troostparijs. 27 24, dat scheelt maar een paar seconden. Kom op, kom op, kom op, kom op, Ja hoor, een prachtige tijd, officieus van 2, 27 31. Goed gedaan meisje. Oh. De emoties, direct naar de finish, dat zijn de emoties van dat handjevol seconde. Ja, ik heb getraind omdat ik die Olympische Spelen wil halen. Potverdorie, ik bedoel, waarom zou ik anders zo hard trainen en zo hard lopen? Om thuis met, voor de buis te zitten met 227, 38 of zo. Dat is gewoon, weet je, dat je denkt... Pff, ja, het is gewoon een beetje gek, toch? Ik bedoel, wie had nou gedacht dat ik 227 nog wat zou lopen? Niemand. Toch? Maar je had het wel gehoopt. Ja, ik had het gehoopt. En het ja, is ook wel mogelijk, maar ja, die paar seconden ja, dan net niet. Het was gewoon vandaag net te winderig, net te koud. Ik ben niet zo goed in de kou lopen, zeg maar. En, uh, ik zal morgen wel tevreden zijn hoor, denk ik. Maar nu is het teleurstelling. Ja, en die paar seconden van Boonstra, dat zijn er acht in totaal. En dat zijn er acht te veel om kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. De limiet van de Nederlandse Atletiek Unie ligt op 2.27.24. Gerard Nijboer, coördinator wegatletiek van de Bond... heeft al laten weten dat de limiet niet wordt opgerekt. Maurits Hendricks, technisch directeur van NOC NSF... reageert in een gesprek met Martin Vriesema op de situatie van Boonstra. Normen en limieten spreken we van tevoren af, samen met de Bonden. In overleg bepalen we uh, de lijn. Die lijn is hard. Uh, dat gaat erom of een Nederlandse sporter ook op te spelen... de kans heeft om finales te halen en natuurlijk voor de medailles mee te doen. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Uh, daar wordt goed naar gekeken uh, in overleg met Bondscoaches. En vervolgens wordt er een lijn afgesproken. En Die lijn is gewoon hard, die staat. En dan zitten we met het geval dat Miranda Boonstra bij de vrouwen... acht seconden tekort komt. En dat op een marathon, dat is natuurlijk helemaal niks. Uh, wordt zij dan nu een bespreekgeval of zeg je, wat je net al zei... Een lijn is een lijn, het is gewoon hard en daar gaan we niet over praten. Dat is de, zoals de situatie nu is. Ik vind wel dat de, de menselijke maat ook door ons uh, bekeken moet worden. En wat ik in ieder geval ga doen is samen met mijn technische staf... Uh, een analyse maken van die prestaties die Nederlandse sporters leveren op dit moment. Hoe verhoudt zich dat tot de internationale concurrentie? Hè? Wat is de progressie van zo'n atleet? Ik vind dat we dat moeten doen, vind ik ook onze verantwoordelijkheid. Uh, maar nogmaals... Dat betekent niet dat de limiet uh, vloeibaar wordt of flexibel wordt. Maar mag ik hieruit concluderen dat Miranda Boonstra mag dus nu nog hopen op uitzending naar Londen? Het antwoord is op dit moment nee, uh, want de limiet is hard. Maar zoals ik zei, ik vind dat we de verplichting hebben ook naar die sporters toe om die situatie te analyseren. En ik vind ook dat ik dat voor Londen moet afronden. Dus dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik ga daar met de staf naar kijken en uh, ik zorg dat we daar voor Londen een antwoord op hebben.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 your eyes, then you realize, here is them of my everlasting love, I need you by my side. Jamie Callum met Everlasting Love. Na de slotdag van de Cup in Eindhoven kan de balans opgemaakt worden... welke zwemmers hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen... en voor welke afstanden. De een moest de strijd aangaan met een concurrent voor het ticket... de ander moest een scherpe limiettijd zien te halen. Na afloop van de races maakte technisch directeur Jacques Overhade officieel zijn Olympische ploeg bekend. Een reportage van Edwin Cornelissen. Laten we luisteren, want dit is een heel bijzonder moment... Ik begin bij de dames. Op de 50 meter vrije slag, dames, heeft u net allemaal kunnen zien: Ranomi Kromovidjojo en Marleen Veldhuis. Op de 100 meter vrije slag, dames, zijn gekwalificeerd: Ranomi Kromovidjojo en Femke Heemskerk. Ranomi Kromovi Jojo eigenlijk al zeker van haar plaats al voor deze swimcup, maar de tijden, twee keer een wereldrecord in textiel, die waren indrukwekkend, met de vraag of ze eigenlijk niet te vroeg piekt. Dat eh, denken denk ik heel veel mensen, maar het, het is heel belangrijk om, om gewoon op zo'n wedstrijd ook goed te kunnen zwemmen met series, halve finales en finales. Um, nee, in principe piek ik niet te vroeg. Uh, ik ben nu gewoon in vorm, maar ik wil in Londen echt in topvorm zijn. En nou ja, iedereen zal daar in topvorm uh, verschijnen. Dus uh, ja, ik heb dit al in de pocket en uh, we zullen zien. En dan de andere troef op de 50 meter vrij. Maar alleen Veldhuis. Zij vocht een onderlinge strijd uit met Inge Dekker om het ticket te bemachtigen. Veldhuis, de snelste van de twee. En dus werd haar grote droom, Olympisch goud in Londen, geen nachtmerrie. Ik moet zeggen, na Amsterdam, vier weken geleden, toen zij heel goed zwom. Toen ja, heb ik daar wel even goed over nagedacht. Want wat was het? 300ste, zat ze van je af? Ja, ze zat 300ste achter mij en um, ja, dat is... Ja, daar schrok ik op dat moment wel een beetje van. Maar ja, ja weet je, daar kun je, je kunt heel erg over Inge gaan. Nadenken, ja, ik moet toch zelf hard zwemmen. En, ja, dus uh, ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Geen 50 meter vrij dus voor Inge Dekker. Die ook wel van heel goede huizen had moeten komen om Marleen Veldhuis voor te blijven. Het is natuurlijk wel heel jammer, maar ja, ik heb de plek ook nooit gehad. Dus uh, ik kon er alleen maar voor vechten. Maar uh, nou ja, het is niet gelukt, maar... Uh, ik heb me al hartstikke veel verbeterd op de 50 vrij dit jaar. En uh, ja, dan uh, zijn we alleen en Omi gewoon beter. Klaar. Op de 100 meter vlinderslag is gekwalificeerd Inge Dekker. Moeten we het nog even over die 100 vlinder hebben, uh, komt programmatisch een beetje ongelukkig uit hè, tijdens de spelen. Ja. Want op dezelfde dag als de estafette, heb je al een keuze gemaakt wat je gaat doen met die 100 vlinder, wel of niet zwemmen? Nee, ik heb nog geen keuze gemaakt, maar... Um... Ja, het zou zomaar kunnen dat ik hem niet zwem. Dus, uh... Want de kans op succes is groter bij de estafette. Ja, precies. Dus uh... ja, dan denk ik dat ik toch voor de estafette kies. En zo kan het zijn dat we Inge Dekker alleen op estafette-nummers in actie gaan zien in Londen. Uh, dan gaan we naar de mannen. Eén in het bijzonder die vandaag nog zijn individuele Olympische kwalificatie veiligstelde. 100 meter schoolslag vandaag gehaald, Lennart Stekelenburg. Hij hikte door nervositeit lang aan ja. tegen de limiettijd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 Op 900ste miste ze de limiet voor de spelen. Hoeveel is dat? 900ste, Saskia de Jonge. Ja, niet veel. Dat is gewoon een. Uh, ja, misschien nog net iets meer benen op het laatste stukje. Maar ja, dit is gewoon zo balen. Dit is echt balen. Dat roept natuurlijk de vraag op of Maurits Hendricks, als de grote baas van NOC-NSF... niet iets voor die estafette vrouwen kan betekenen. Natuurlijk werd vandaag gevraagd aan mij. Van ja, Zijn er dan bespreekgevallen? Moet je dan niet met elkaar over negenhonderdste uh, praten? Moet je niet praten over acht seconden op de marathon? Dat is moeilijk. Waarom? Als ik nu de deur op een kier zou zetten en zeggen... ach, ste, Dan begrijpt u wat ik morgen heb. Dan heb ik er nog twaalf uh, aan de telefoon. En waarschijnlijk niet de sporters, maar de advocaten van die sporters. Geen bespreekgevallen dus. De ploeg voor de Spelen staat vast. Heel veel succes. Dank voor jullie aandacht en geniet... Van je uitverkiezing, maar niet te lang. Want morgen begint de Olympische Spelen. <applaus> Aldus Jacques Overharen tot besluit van deze uitzending. Voetbalnieuws uit Engeland. Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van de FA Cup. Het won van Tottenham Hotspur op Wembley met 5-1. Rafa van der Vaart in de basis bij de Spurs. De finale is op 5 mei tussen Chelsea en Liverpool. En Manchester United heeft de koppositie in de Premier League verstevigd. Het won thuis met 4-0 van Aston Villa en staat nu vijf punten voor op Manchester City met nog vier wedstrijden te gaan. Tot zover voor vanavond. Straks met het oog op morgen met John Jansen van Galen. Wat ons betreft heel graag tot morgen.